hielden wij heel erg van sport. Als er iemand wint, krijgt hij een vaas... met daarop de sport waar hij zojuist een prijs bij heeft gewonnen. Nu bedenk ik me dat ik een mooie vaas moet maken... voor de winnaar van de bokswedstrijd. Kun jij de oude vaas vinden als voorbeeld? Schrijf het nummer even op... zodat ik later nog eens kan gaan kijken. Wist je trouwens dat wij Grieken naakt sporten? Zelfs het publiek heeft geen kleding aan. Ga maar eens op de tribune zitten en ik zal je vertellen waarom dat zo is.